Scapino. Ah, Sarah, goede longen. Helaas geldt dit niet voor je tandvlees. Gebruik Parodontax, tandvleesexpert. Parodontax helpt de vroege tekenen van bloedend tandvlees om te keren. Medisch hulpmiddel. Lees de gebruiksaanwijzing. Parodontax. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Zo, voor jou dame. Wow.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 1 minuut over 9, Jastier, het Q Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke. Goedemorgen. In ruim 100 plaatsen zijn vuurwerkvrije zones ingesteld deze jaarwisseling. Bijvoorbeeld rond ziekenhuizen, dierenasiels en scholen. Twintig gemeenten hebben een volledig vuurwerkverbod. Dit jaar voor het eerst ook in Zwolle. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Een landelijk vuurwerkverbod ligt al klaar voor volgend jaar. Het Rode Kruis is bang dat er daarom dit jaar extra veel wordt afgestoken en er meer slachtoffers vallen. De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor de gevaren van chatbots... zoals ChatGPT op het werk. Als personeel die gebruikt kan het gebeuren dat bedrijfsgegevens naar buiten lekken. Volgens het FD is dat al tientallen keren gebeurd... zoals bij de gemeente Eindhoven. Informatie over bewoners was bij openbare chatbots beland. En Poetin neemt afstand van de vredesonderhandelingen met Oekraïne. Dat zegt het Kremlin na beschuldigingen dat Oekraïne met drones... Poetins privéverblijf zou hebben aangevallen. Volgens Moskou zet dat een streep door de gesprekken over vrede. Ze zouden dat ook aan Amerikaanse president Trump hebben laten weten. Het Kremlin noemt de Oekraïnse actie staatsterrorisme. Vandaag komen drie Nederlanders in actie op het WK Darts in Londen. Gian van Veen, Kevin Doets en Michael van Gerwen... strijden allemaal voor een plekje in de kwartfinale. Vooral de wedstrijd van Mighty Mike is een echte kraker. Hij neemt het op tegen Flying Scotsman Gary Anderson... En over deze tegenstander hoor je van Gerbe bij de NOS. Ik denk dat hij fantastisch staat te spelen, maar dat kan niet altijd. Dus of hij nou goed of slecht stond te spelen, je moet altijd vanuit gaan... dat je tegen een hele goede Gerriënissen staat te spelen. Maar zin in? Ja, zeker 200 procent. Als je in de WK geen zin hebt, ja, wanneer dan wel? Ja. Maar als eerste is Gian van Veen aan de beurt om 8 uur. En dan het weer van Weerplaza. Waar niet is gestrooid, kan het lokaal glad zijn. Zondag winterweer wordt verwacht vandaag. Met later op de dag wat bewolking en kans op een bui. En het wordt 3 graden in Limburg tot 6 graden aan zee. En Flitsmeister meldt vertraging op de A12-Arnhem-Oberhausen... tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer, 5 minuten. En de 37 knoopend Holsloot en Meppe, Duitsland. Nederlandse grens in Duitsland. 1 kilometer, 6 minuten vertraging. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Toppen met oud en nieuw. Fout en nieuw. Q-Music. Joost Sprinkles. En we kijken zo meteen alvast vooruit naar de foute party... The Big One in het Philips Stadion in Eindhoven. Jij kunt daar zo bij zijn door een uh, fluitje. Yeah, music. 7 minuten over 9. Dit is fout en nieuw. Q-Music. Foute Party. The big, big, big One. We kijken natuurlijk vooruit naar 2026. Misschien wel met als hoogtepunt op de kalender van Q-Music. En hopelijk ook op die van jou. 20 juni, groot omcirkeld in de agenda. De foute Party, the big one. De allergrootste foute party ooit. Je moet voorstellen dat het begon ooit klein in de kantine van Q-Music. En nu is daar ineens het Philips Stadion in Eindhoven. Op die line-up staan onder andere... Superster, Mel C, de Boys zijn erbij... K3, Samuel Weld en nog veel meer. Jij kan jezelf zometeen ook al verzekeren... van een setje tickets. Daar moet je wel iets voor doen. Eigenlijk iets heel simpels. Namelijk gewoon... een foute missie uitvoeren. Die voltooien. Je hoeft niet te gaan rennen, niet te gaan vliegen. Je moet eigenlijk heel simpel de Q Music App erbij pakken. En dan even naar de... voice memo functie gaan. En daar mag je zometeen... iets influiten. Ik dacht... ik ga Flowrider whistle draaien. Ik dacht, nou, een klein beetje fluiten is hier en daar... wel weggelegd. Je mag zelf... Een eigen chanson fluiten. Dus neem bijvoorbeeld. Um... Dat klinkt natuurlijk als ademnoot. Exact liedje wat ik zo meteen draaien. Mocht je iets anders willen fluiten, doe dat dan vooral nu via de Key Music Club. En ben erbij. De Father party, the big one. Volgend jaar. Chai en Babette. En Adam Nobecu. Q-Music. Foute party. The big, big, big one. En die foute party gaan we volgend jaar groter vieren dan ooit... met de foute party, the big one in het Philips Stadion in Eindhoven. Je kunt erbij zijn. Je moest eigenlijk heel simpel een mini-foute missie voltooien. Namelijk gewoon door simpel een stukje te fluiten. Nou, Ricardo... Baie, kom bij je, kom bij je. Ja, jongens, ik we terug. Eh, Sander. Oh ja, hier is Grappertje. Is... Ja, ja oké, okay, ik hoor hem, ik hoor hem. Ook Kelvin. Ja, kent de redactie dit? Ken je dit rol? Is dit whistle? Gaan we zo draaien? Nou, gaan we zo draaien. Dan gaan we nog maar even horen wat het is. En Jordi fluit dit. ...heb je even met <laughs> haar best een leuk spelletje om te spelen. Hey Paul, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen, ja. Het is een beetje een gekke vraag misschien. Maar 20 juni volgend jaar staat er al iets in je agenda? Uh, nee hoor, helemaal niks. Lekker nee. leeg. Oké, okay, oké. Okay. Hey Paul, wat zijn de plannen voor uh, oud en nieuw? Ga je, lekker veel, ga je fluitend het nieuwe jaar in? Nou, dat sowieso. Lekker oliebolletjes pakken morgen voor, uh, voor de buren. En gewoon uh, lekker met z'n tweetjes samen op de bank s'avonds. Uh, avonds. En is dat dan een free giveaway, die oliebollen? Of gaat Paaltje nog even met het Petje rond om even het nieuwe jaar... Nee, we'll away, oh, getaway, oh, getaway, gewoon giveaway. Ja. gewoon een giveaway. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hé hey Paul, uh, je zit midden in een giveaway. Namelijk twee tickets voor de Falter Party, de Big One volgend jaar... het Philips Stadion in Eindhoven. Nou, zullen we nee. maar eens naar jou gefluit gaan luisteren dan, Paul? Ja, dat is goed. Doe maar. Oké. Okay. Ik zei: niet... Paul, wat heb ik hier gehoord? Ja, gewoon een... Euh... <laughs> gewoon een duntje. Oh, is dus gewoon ook een eigen, eigen gecomponeerd stuk, is dit? Nee, het komt al ergens vandaan. Ik heb het een keer in de film gehoord of zo. Of ah, oké, oké. Okay, dat okay, uh, okay. dat blijft dan hangen, hè. En dan, uh, dan fluit je dat wel eens. Paul, uh, de eenmans-jury op de redactie vond dit waanzinnig. Paul, ik mag je feliciteren. Twee tickets voor de Fata Party. De Big One! Wow. Tof, tof, tof, tof. Ja, leuk. Ja, Paul, dat dit gefluitje ooit nog twee tickets zal opleveren... dat had je denk ik ook niet gedacht in 2025, maar we gaan ja, in ieder geval... Ja, wat is allemaal doen voor een ticket, hè? Ja, ja, wat je allemaal dan kan doen. Um, Paul, zet hem in je agenda, 20 juni, je bent erbij. Tot dan, jongen. Dankjewel. En fluitend het nieuwe jaar in, mag ik nog één fluitje horen? <lacht>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 and stroke your little ego I bet you I'm guilty of your honor that's just how we live in my genre when the hell them pay you, Again, Something. Joost hier op de plek van Mattie en Marike. We kijken natuurlijk aan het einde van het jaar ook een klein beetje achterom. Zometeen een van de hoogtepunten wat betreft de verhalen van Mattie en Marieke van het afgelopen jaar. Marieke, die in haar badjas de deur opendeed voor de schilder. Hoe dat verder afloopt, hoor je meteen ook in het nieuws van half tien. Komt er aan. Fiek, Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Illegaal vuurwerk is te vergelijken met een straaljager naast je oor. En wat dat met je gehoor doet, hoor je zo. En de Gordon. never, meer. En Cascade evacuated the Dance floor, Music. 2025. Het jaar van tickets voor Dua Lipa. Yeah. Lady Gaga. Gaga. Susanne en Freek. Oh my god. Het jaar van de Foute Party. Top 40 live. Ahoy, goeie avan. En 20 jaar Q. Van de Q Escape Room en Wanted. Geef je over! In de naam van Kiki! En het jaar dat Marielle het geluid raadde. Nee! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Nee, nee, nee! Marielle! Ja! Ja! Wordt 2026 jouw jaar? Speel vanaf 12 januari mee met het verboden woord. En win 500 euro. Oh, heb ik het gezegd? Elke keer als jij een DJ betrapt. 2026. Wij zijn er klaar voor. Jij ook?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 176,9 miljoen euro. En alles gaat eruit in 2026. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus speelbewust. En heerlijk voor vanavond. Appelbonjes, 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi... 12.10 verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, 3 kilometer 11 minuten. En een vertraging op de A7 Westerbroek-Bremen. Tussen Ouderschans en de Nederlandse grens, 1 kilometer 4 minuten. Dan het weer van Weerplaza. Wordt een prachtige zonnige winterse dag. Later op de dag wel bewolking, kans op een bui. Het wordt 3 graden in Limburg tot 6 graden aan de kust. Fieke heeft het laatste nieuws. Goedemorgen, we blijven even bij het weer. Want het wordt een onstuimige jaarwisseling volgens de weerexperts. En daarmee moet je uitkijken als je vuurwerk afsteekt. Je hoort weer Plaza over waar het vooral kan gaan waaien. Een grote deel van het land is de windmatig. windkracht 4 uit het westen. En in de kustgebieden staat zelfs wat meer wind. Uh, vlak aan zee is zelfs een krachtig wind, windkracht 6. Dus daar moet je zeker rekening mee houden als je vuurwerk gaat afsteken. Ja, op nieuwjaarsdag blijft het ook flink waaien en valt op meer plekken wat regen. De 16-jarige Milan is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Daar gaat de politie van uit, zeggen ze tegen nu.nl. De jongen met een verstandelijke beperking raakt op eerste kerstdag vermist in Heemskerk. Na zijn vermissing werd er honderden mensen in de omgeving meegezocht. Gisteren werd zijn lichaam gevonden in het water in Beverwijk. Steeds meer jongeren hebben last van oorzuizen, oftewel tinnitus. Experts roepen daarom in de Telegraaf op om oordoppen te dragen als je vuurwerk gaat afsteken. 10% van de jongeren horen een harde piep na de jaarwisseling. Illegaal vuurwerk kan knallen tot boven de 150 decibel opleveren. En dat is vergelijkbaar met een straaljager vlak bij je oor. Meerdere harde knallen kunnen blijvende gehoorschade veroorzaken. Bijna 14% van de Nederlanders hoort een permanente piep. En moet er een verbod komen op commerciële verkoop aan de deur? Oftewel koolportage. Die vraag heeft het AD gesteld aan politieke partijen. En er blijken behoorlijk wat partijen voor zo'n verbod te zijn. Aanleiding voor die vraag over koolportage... was deze iets wat onorthodoxe deurverkoper. Dag, wil je overstappen of niet? Nee, broor, ik vraag je een normale vraag: wil je overstappen of niet? Waarom lach je, broer? Wat is jouw probleem, man? Wil je overstappen of niet? Ik vraag je een normale vraag: wil je overstappen. Nee, je vraagt of niet? het helemaal niet op een normale manier. Ga overstappen weg. of niet? Consumentenbond en toezichthouder ACM krijgen al langer klachten over drammende deurverkopers. Onder meer VVD, de SP, VOLT en de ChristenUnie zijn nu voor zo'n verbod. D66 voelt er nog weinig voor. Ik uh, woon op uh, drie hoog. En altijd als de bel gaat, dan uh, doe ik mijn uh, deur open. En dan, zeg maar, doe ik mijn balkondeur open. En dan kijk ik even over het balkon wie er staat. En als ik dan, dan duik ik gewoon, dan doe ik gewoon niet open vaak. Dan, dan, dan heb ik gewoon geen zin om te zeggen: nee, sorry of hoeft niet. Of blaas, blaas, blaas. En dan denk ik: ja, ik kan maar beter onder de bak duiken. Ja, dat is wel echt een voordeel van zo hoog wonen. <laughs> ja, dat is wel een voordeel van zo hoog wonen. Um, zometeen gaan we even terugblikken op uh, die keer dat uh, de deurbel ging bij Marieke Elsinga. Zij opendeed in een badjas en daar een schilder stond. Swinkels. Hoe deze romantische komedie afloopt, zometeen naar Gordon. You with you. Never, nooit meer, zei ik. De laatste keer toen mijn hart weer eens was gebroken. Die levensgevaarlijke val van de liefde. Was ik één keer te vaak ingelopen. De strijd gestreden, die ik toch al verloor. De weg naar geluk, op een doodspoor. Mijn hart onbereikbaar Ik dacht, ach ik blijf maar alleen. Ik had een muur om mijn hart gebouwd. I'm gonna niemand to Te zijn moet ik smeken om liefde, die er toch niet is. Nee, nooit meer dat ondraaglijk gevoel dat zo knaagdiep van binnen als je haar zo mist. Nee, nooit meer mag je mij laten gaan. Een leven alleen, dat kan ik niet aan. Was al veel te lang doelloos, mijn hart zo gevoel. De beste hits uit het Foute Uur. Dit is Fout En Nieuw. music, let's get out on the floor. I like to move it, come and give me some more. Watch me get music, out of control. There's people watching me. I never miss a beat. Still the night, kill body's aching system overload. Temperature's rising, I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It got me hypnotized, everybody step aside. Ah, daar ben je mee En evacuate de floor. Elf minuten over half tien. Joost hier op de plek van Matty en Marieke. We naderen nu echt het einde van het jaar. Kijken natuurlijk ook een klein beetje achterom naar de hoogtepunten van de ochtendshow van 2025. Een van die hoogtepunten was toch wel het verhaal dat Marieke de deur opendeed... in een badjas voor de schilder. Dat zou zomaar het begin kunnen zijn van een verhaal wat je misschien nog wel tegenkomt in een boeketreeks. Kent dat boekje misschien nog wel? Het liep iets anders. Luister mee. Gistermiddag heb ik iemand over de vloer gehad. En ik dacht later, hij heeft misschien een verkeerd beeld van mij en Sander. Oh. Want het was als volgt. Wij, wij waren gistermiddag allebei thuis. We waren eigenlijk alle vier thuis. Dus Jip en Noah waren er ook. Maar die lagen te slapen, het was middagdutjes tijd. Het hele en, gezin uh, was thuis. Het hele gezin was thuis. Sander was thuis aan het werken. Ik had natuurlijk s ochtends hier gewerkt. En uh, nou, het was, uh, het was tien voor drie. En om drie uur zou de schilder komen... Wij wonen nog niet zo lang in dit huis en het is uh, volledig blauw aan de binnenkant. Dat vinden wij een beetje te blauw, dus dat moet uh, geschilderd worden. Dus de schilder die kwam even langs en ik kende hem nog niet. Ik had hem via via uh, ja, een berichtje gestuurd. Dus uh, Jeroen, die zou er om drie uur zijn en ik had even een middagdutje gedaan. Even meegeslapen met de kinderen, want mm. ja, dat is ideaal. Lekker hoor. Uh, echt lekker. Dus uh, om uh, tien voor drie hoorde ik geklop op de, op de deur. Toen dacht ik, oh, nou dit zal wel een schilder zijn. Kut, ik lig nog in bed. Ja. Wel netjes van hem, gewoon uh, ruim op tijd. Ja, hij was echt ruim op tijd, maar het was in dit geval niet zo ideaal. Dus ik was wel wakker, dus ik sprong uit bed. Ik denk, ja, het e eerste wat ik aan kan trekken is mijn badjas. Dus ik ben in badjas naar de deur gegaan. Ja, en toen heb ik de deur open gedaan en hij moest een beetje lachen. En ik zei, ik heb net eventjes een middagdutje gedaan. Zo, het is echt het begin van een 18-plus film. Nou ja, en hij keek mij aan en hij zei... Je wist wel dat ik kwam, toch? Ook een grappige toon had hij. Leuk. Ja, anyway, dus ik liet hem binnen. Ik zei, Jeroen, geef me even een minuut. Trek ik even mijn kleren aan. Geef ik je zo een bakje koffie. Op dat moment loop ik naar boven. Komt uit de logeerkamer Sander. Die had blijkbaar ook even een middagtutje gedaan. Alsof hij de gast was in een bed and breakfast ja, ik... gekomen, uit verschillende deuren mensen gelopen. Ja, heel ongezellig. Die was, die was even gaan tukken in de logeerkamer. Want die dacht: Ja, Marieke ligt in het grote bed, ik wilde niet wakker maken, hij snurkt wel eens. Dus hij was in de logeerkamer. Dus hij komt de logeerkamer uit. Ik zeg: De schilder is er al, hij zegt: Oh, dan ga ik nu naar beneden. Dus Sander komt beneden. Maar ja, die is ook gewoon ja, nog een beetje slaapdronken. Haar nog in de war, weet je wel. Nou, zo. Dus ik kom ook in mijn kleding naar beneden. Nou, wij hebben gewoon een prima gesprek met die schilder. Die komt in dit najaar komt die heleboel uh, wit schilderen. Ja. Maar hij was de hele tijd een beetje lacherig. En hij keek ons ook de hele tijd een beetje aan. Want wat zijn dit eigenlijk voor mensen? Toen was hij de deur uit. En toen zei ik tegen Sander... Ja, hij heeft waarschijnlijk gedacht dat wij helemaal geen middagdutje hebben gedaan. Maar dat wij net gewoon seks hebben <lacht> gehad. En dat hij gewoon te vroeg heeft aangebeld. En dat wij eigenlijk nog helemaal niet klaar waren. Ja, dat heeft hij 100 procent gedacht. En uh, hij heeft ook nog naar onze slaapkamer gekeken... want daar is het ook volledig blauw van de vorige bewoners. Dat moet ook wit. Dus, en hij wist dat de kinderen lagen te slapen... want hij moest extra stilstaan op de bovenverdieping. Dus het verhaal van even meeslapen met de kinderen... dat kan natuurlijk. Maar hij heeft sowieso zo zo gedacht... Hier is oh, een gangetje geweest. Ja, <laughs> Dus ik zou toch willen zeggen... Uh, Jeroen, als je luistert, want schilders zijn altijd vroeg... Uh, het was echt een middagdutje. En heeft hij de klus te pakken? Ja, hij heeft de klus te pakken, dit Geweldig. jaar Zo, oké. Okay. Ja. Nou, ik ken dat muurtje. Die kan ja. op vakantie. Nou, hij, zei, ik, hij zei, ik heb een week nodig. Ja, precies, ja. En volgens jou weer. Heerlijk, joh. Veel plezier met boeken. Nou, we kunnen stellen dat muurtje is inmiddels geschilderd in het huis van Marieke. En dit verhaal wordt binnenkort verfilmd. 2026 in de bioscoop. Oh, okay. Het is fout en nu, Nakatomi Children of the Night. Zometeen ook Supreme's Baby Love ga je horen. The Tom Jones, who got the God of the Sex, barbecue. New music. Tel af naar het nieuwe jaar. Met, met de beste hits uit de foute huur. Dit is Fout En Nieuw. In Children of the Night back Q. Men opdad, goedemorgen. De rave machine himself. <laughs> ja, Ook al niet nader te noemen daddy van Q Music. <laughs> nou, dit kan wel heel ver. <laughs> nou, je bent de architect van de feestvreugde <laughs> toch? Daddy van Q Music. Je bent een, nou, goed. Jij zegt ik doe dit werk al 30 jaar. Ja, wel lang al. Laten we wel weten. Men, jij werkte al bij Q Music toen ik nog niet in vragen was, denk ik bijna. Nou ja, Key Music bestond 20 jaar dit jaar. Ja. Waar ben je ook weer? Ja, 8, 8, 8, 8, 8. <laughs> Nee, maar je zat wel echt al op de radio toen ik uh, ja. geboren werd, volgens mij. Ja, dat is bizar. Ja, Alsoe, dat, dat is ja. gek, is dat? Ja. Nou, ik wil dat zeggen omdat ik zo meteen Daddy DJ gedraai. Ja, of nou, jij, jij gaat vooral Daddy DJ draaien. Ja, ik ga Daddy ja, dus DJ draaien. Dat nou, Daddy DJ zelf, met Barneveld. Daddy ja. Dat is Danny van Q-Z. Dat klinkt echt veel te fout. <laughs> fout. Dat is de complimenten tegenwoordig ja, van de Gen Z'ers, hè? oké, die Jetten, daar ging het ook heel vaak over. En uh, de Kolt. vind ik echt waanzinnig. Ja? Ja, vind ik echt leuk. Ja, die zingt echt al langer dan dat ik die ja. ja. met hem veel meer vaderhits. Begin het nieuwe jaar met de 100 grootste hits van dit jaar.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 het zijn de gigadeals deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 Gig en 250 Belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op Simpel.nl. De lekkerste gourmet minis voor oudjaarsavond vind je gewoon bij Jumbo. Hey, yeah! We hebben wel 30 keuzes: zalm, kaasburgers, kipsathé, chipolata's. Alle kiezen mix 4 voor 8 euro. En alle diepvriessnacks van Mora nu 2 plus 1 gratis.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 Bekijk alle eindjaarsdeals op gamma.nl 14 miljoen mensen zijn op de vlucht voor de oorlog in Soudaan. 14 miljoen mensen. Zoals Mahout, 10 jaar en al maanden onderweg met haar familie. Geef ook deze kerst op koordate.nl. Koordate, op de wereld om elkaar te helpen. We wensen je een sprankelend 2026. Op een jaar vol gezondheid, geluk, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus. Aha, excellent!